preek gehouden. wat was het ook weer? Het thema? God die weet wat er in je hart is. We gaan er vandaag over door hoor. We gaan voorlopig door met Ezekiel. En weet u nog wat hij tegen die profeet zei? Hij zegt, er zijn mannen van Israël naar je onderweg, maar die hebben een afgoden in hun hart. Snap je het? En die komen mij vragen, zegt hij. Hij zegt, ik zal ze wel wat duidelijk gaan maken. Als wij dus dingen in ons hart houden die we niet afleggen, dat kunnen afgoden zijn, dat kunnen allerlei zaken zijn, dan blijf je een probleem houden. Je vraagt dan steeds maar God om hulp, je gaat naar de profeet en je zegt ik heb zo'n probleem, maar je houdt dingen in je hart vast die je gewoon moet afleggen. Ik vind het een heerlijke getuigenis en eigenlijk maken we allemaal dit soort dingen mee. Ik probeer alleen te bedenken, hoe kan ik nou afleggen wat constant mijn leven in de put brengt. Goed, we gaan vandaag naar een nieuw thema toe, maar het is wel een voortzetting van Ezekiel. Waarom? Omdat het nou een beetje de sabbat was voordat ik even tien dagen met Anna op vakantie ga. Ik denk nou, kan nog net een korte pakken, want ik wil graag na de vakantie doorgaan met Ezekiel, maar dan over de verhouding tussen God de Vader en zijn gemeente Israël. En hoe die gemeente dan afgodisch wordt. Het is in ieder geval een verhaal. En dat verhaal, dat geeft precies weer hoe die liefhebbende man naar zijn vrouw kijkt die hij getrouwd heeft en die dan overspeler wordt. Nou, als je heel dat Ezekiel gaat lezen, je gaat er met tranen met tuiten bij zitten, je gaat begrijpen hoe God de Vader zo ontzettend uh, liefdevol is naar zijn gemeente. We zijn zijn gemeente, en als ze dan in die gemeente ogen zich gaan richten op afgoderij, overspeler worden, dan wordt hij net zo uh, woest in zijn boosheid als dat wij zouden worden als onze vrouw naar de overbuurman ging snap je? We nou, vorige week wel dat geintje met, uh, met Jacco en zijn vrouw maar het is maar om aan te duiden hoe onze vader jaloers is dat als wij zijn gemeente, zijn vrouw die gekocht is door het bloed van zijn eigen zoon, dan ook nog eens een keer overspelen gaat worden snap je? het, wij leven namelijk met ons uh, hele bestaan midden in Sodom en Gomorra, misschien vindt u het overdreven als u het hoort maar wij bidden voor de christenen die vervolgd worden, weet ik waar in de wereld, met al die regimes. Maar diezelfde christenen die daar zitten, die horen dat wij in Sodome en Gomorra zitten. Oh mijn god, help alsjeblieft die Hollanders die daar in Amsterdam en in Rotterdam in de buurt wonen. Wist u dat? Zoveel afgoderijen en zoveel dingen voor onze ogen waar we aan man gaan. Dat is ook weer zo leuk van die kwastjes. Wist u nog waar ze voor waren? Opdat mijn ogen en mijn hart zich niet zouden richten op afgoderij zodat ik dagenlang zou herinneren aan de wonderlijke onderwijzingen van de vader. Het is zo verschrikkelijk leuk. Maar goed, je gaat het vanzelf leren. Vandaag wil ik het hebben over het hout van de wijnstok. Over de wijnstok nadenken en over de vruchten en over de ranken. Dat hebben we al heel wat keren met elkaar gedaan. Ik ga een paar kleine dingetjes aanhalen die we al eerder verteld hebben. Maar we moeten dadelijk naar Ezekiel toe. Want die gaat in hoofdstuk 14 of hoofdstuk 15 praten over een wijnstok. Lieve mensen, dit plaatje kennen we, hè? Ik vind het een schitterend plaatje. Alleen al die wijnrank met die twee drijventrossen eraan. En ze worden zo groot omdat ze vastzitten aan de wijnrank. Deze wijnrank komt volkomen tot zijn doel. En dat is vruchten voortbrengen waarvan de, de eigenaar van de wijnstok kan eten. Als de wijngaardenier deze vruchten ziet, dan zegt hij tegen iedereen... ...kijk eens naar mijn vruchtjes, kijk eens naar die vruchtjes... Daar is hij groos op. En als ze helemaal groot zijn, dan plukt hij ze en dan geniet hij er. Legt hij die trots op een schaal op tafel en dan laat hij ze oogst zien. Maar zo is het met ons ook. Die vruchten die daar aan hangen, die zijn te zien in ons. In vrede, in barmhartigheid, in trouw, in genade, in gerechtigheid, rechtvaardigheid. Al de eigenschappen van God, de hoedanigheden waarmee hij zich openbaart, zijn in ons allemaal te zien. Amen. En als u nog wat tekort komt, de heer heeft voldoende om mij te trekken en met te trekken van hem. Gewoon gaan doen wat hij zegt. Ik ga u niet heel Johannes 15 lezen, ik haal er maar dit stukje tussenuit. Yeshua zegt, ik ben de wijnstok. Gij broeders en zusters zij te ranken. Hij zegt, wie er in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Voorwaarde hè? Wie in mij blijft, die doet dat. U moet in hem blijven, gelijk ik in hem, Zoals Jezus dan in ons blijft. Die draagt veel vrucht, want zonder mij, Yeshua, kunt Gij niets doen. Je moet dus net als die drijven trok ingelogd zijn op die rank. Zodat je dus de sappen die in die rank zitten naar binnen krijgt en daarin ga je ontwikkelen. Weet u nog waar die sappen voor staan? Woord van God. Iemand een ander idee? Wat is ook weer die sappen die uit die rang komen in die vruchten? Ja, zo komt die vrucht natuurlijk groot natuurlijk, hè? Anke, heb het al voorraai, hoor? Dat is het woord. Je moet dus in Christus blijven door zijn woord te horen, en dat woord gaat in ons iets doen. Als wij het maar gaan doen. We moeten dat woord naar binnen krijgen en dat woord gaan doen. Pas als je gaat handelen naar Gods geboden, dan gaat Hij iets in je doen. Wij denken vaak, nee hoor, we nemen Jezus aan, halleluja, prijs de Heer, ik ben een kind van God. Maar je kunt nog een heleboel dingen doen waarvan God zegt, doet het niet. Echt waar. Luister goed. Zonder mij kunt gij niets doen. Maar dat zonder mij is het woord wat door die tak komt en die vruchten voort gaat brengen. Wie in mij niet blijft, dus dat is die druiventak die ingelogd is op die wijnrank. Wie in mij niet blijft is buitengeworpen als de rank en is verdord. Men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Dan gaan we dus niet meer praten over die vruchten, maar we gaan praten over dat hout, over die tak. Want die wijnrank heeft een bepaalde manier van groeien... Ze kunnen zelf om bomen heen groeien. Het is gewoon een klimplant, alleen ze worden natuurlijk ze worden mooi gekweekt in aparte boontjes. En maar, hè? maar die wijntaak heeft een bepaalde structuur. Hij kan zich om bomen heen, hij kan in het bos een heleboel dingen doen als hij maar vrucht kan dragen. Nou, wij praten natuurlijk altijd over vrucht dragen. Maar het gaat over die wijnrank, over het hout van de wijnstok. Indien gij in mij blijft, zegt de heer. En mijn woorden in u blijven. Vraag maar wat je wil en het zal geworden. We hangen nog steeds aan de wijnrank. Hierin is mijn vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt. Want pas als u veel vrucht draagt, zegt hij dat dan, zullen we discipel zijn. Wanneer bent u dus een discipel? Als u veel vrucht draagt. Maar we moeten naar het hout van de wijnstok. Want het hout van die wijnstok heeft een functie. Om uiteindelijk al die voedingsstoffen door die rang heen te krijgen. Om die vruchten voor te kunnen brengen in ons leven. Ezekiel die praat dadelijk over het hout van de wijnstok. Want God die wil ons een voorbeeld geven over het hout van de wijnstok. Dit zijn de vruchten van de wijnstok. Maar we gaan dadelijk verstaan wat het hout is. In Romeinen heeft Paulus iets gezegd over het volk van Israël. Ik haal er maar weer twee teksten naar voren toe, om even een hobbeltje te kunnen maken naar Ezekiel dadelijk. Paulus die zegt in Romeinen 11 vers 1, ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Hè? Vraagteken, heeft God Israël verstoten? Is het een zootje in Israël of niet? Heeft God zijn volk verstoten? Vraagteken. Is het een zootje in Israël? Nou, zo kunnen we doorgaan, hè? Paulus zegt het heel duidelijk. Ik vraag dan, zegt hij, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. Ik ben in mezelf een Israëliet. Hé, hey, als God zijn volk verstoten had, had Paulus dit nooit gezegd. Er zijn dus delen van het volk die niet verstoten zijn. Ik ben immers zelf een Israëliet, uit het geslacht van Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten. Dat moeten we altijd vasthouden. Want dadelijk gaan we dingen lezen uit Ezekiel, dan lijkt het wel of hij alles uitgeroeid heeft. Kijk, het gaat er wel om hoe ze zich verhouden tegenover God. Het staat dus niet dat God je niet kan laten vallen... Maar hij is een verbondsgod die altijd trouw is. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij heeft gezegd, ik ben trouw, alleen die ander die is ontrouw. Ja, maar als je nou die afgoden gaat dienen, nou dan moet u er over volgende keer maar eens komen als we over Ezekiel 15 en 16 gaan preken. Je zou nooit overspelig willen worden ten opzichte van, uh, van je hemelse man hoor. Echt niet waar. Hij zegt, God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat het schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia? Als hij Israël bij God aanklaagt, wie klaagt hier bij God aan? De duivel? Elia, een van de grootste profeten van Israël. Weet u nog wanneer dat was? Wanneer Elia naar God gaat en tot hij gaat klagen over Israël. Wat zeg je? En met wie had hij het moeilijk? Isabel alleen die naam al. He? Alleen die naam al. Maar Isabel was zo'n verkeerde vrouw en die aangaf was zo'n zwakkeling. Hij liet zich manipuleren langs alle kanten. Loopt hij te zeuren over de wijngaard van Nabot. Tot Nabod niet wil verkopen. Hij wilde nog wel een dubbele prijs vergeven. Maar Nabod zegt: Zo, die is mijn wijngaard. Nog van mijn vader geweest, ga ik niet verkopen. En er zit aangap te zeuren. En dan zeg je: Zee, hoe bedoel je niet kopen? Nou, dat ga ik wel regelen. Tussen Sjart, de twee criminelen, die gaan naar de priester. En zeggen maar, tot in de naam van God uh, ijdel gebruikt hij. Dat is doodstraf. En die twee criminelen zeggen dat. Wat gebeurt er met Nabod? Wordt naar de wet gestenigd. Twee getuigen. En dan komt ze bij aangaf en zei, dus, hé, hey, ga maar in je thuis spelen. Dat is een verschrikkelijke vrouw. Nou, die vrouw die heeft een heleboel ellende, want die had alleen al 400 baalpriesters in dienst. Gaf ze te eten. Baalpriesters prijzen niet jaren, hè. Echt afgodendienst. Weet u nog wie die 400 baalpriesters gedood heeft met het zwaard? Elia. Hij heeft ze getoond dat hij met één gebed vuur uit de hemel brengt. Ze stonden te rillen op de benen. Ze begonnen zichzelf te snijden om tot hun God te roepen. Maar ja, dat is geen God natuurlijk. En er komt er een moment, is die zebel zo verschrikkelijk boos op Elia, zegt ze. Morgen, zegt ze, ben je net zo dood als die 400 die je geslacht hebt. En op hetzelfde moment gaat die knecht van God, die staat bibbel op zijn knieën. En dan gaat hij vluchten. Ik kan het toch niet voorstellen dat je voor een Izebel vlucht. Die moet je in de ogen kijken. Zegt hij, wat? Weet je wie er achter me staat? De God van Israël. Kunt u het een beetje voorstellen? Lieve mensen, ik hoorde in de tijd een verhaal van een broeder. Die woont op een, een of andere grote rens in Amerika. En die was lief van spelen. En er staat ineens een grote vent naast hem. En die wil verkeerd. En die kleine knul die staat te rammelen van de ellende. Want die was zo verschrikkelijk bang geworden. En die man zegt, kom mee zegt hij met me. En die kleine knul, die wist niet wat hij zeggen moest. En op het moment dat hij mee wil gaan, hoort hij een klik van een dubbelloofs geweer achter hem. Staat zijn moeder daar. Ja. Ja. En toen ging die grote vent daar rammel op zijn knieën. Weet je wat die knul gedaan? Dat hij schopte er dus. zo. Ja. Hij was niet meer bang. Zijn moeder stond achter hem met een dubbelloofs geweer om die vent plat te schieten. Wij moeten dat bedenken dat onze vader achter ons staat als we met een izabel te maken hebben, want dat is een geest. We worden door geesten gemanipuleerd, tot dingen die we niet moeten doen. Nou, die kleine knul, die stond te rammelen van de angst, maar toen zijn moeder met dat er stond, denk ik, zo, nou is alles safe. En dan komt die. Ik zeg niet dat je er allemaal moet doen, hè. ik vond het een mooi verhaal. Het gaat erom, wie staat er achter je? En izabel is een geest. Een manipulerende geest. En die grote Elia, die gaat de woestijn in, zit te huilen als een kind. En zegt hij, heren, uw profeten hebben ze gedood, uw altaar onvergehaald. Ik ben alleen overgebleven en mij staan ze naar het leven. Wie? Isabel. Dat is jammer hoor, want hier verliest deze profeet zijn bediening. Wist hij dat? Hij gaat nog een keer veertig dagen lopen op een broodje van de heer, die de engel gebakken is. En dan gaat hij naar Sinei toe. En dan krijgt hij van God te horen dat hij Elisa moet gaan zalven. Dus hij gaat op de loop voor Izebel en hij raakt zijn bediening op dat moment kwijt. Het stopt daar gewoon voor hem. Dus als u in de oorlog bent, vlucht nooit. En zeg nooit wat Elia heeft gezegd. Dan kan je van de man God wat leren. Maar wat zegt de Godspraak tot Elia als hij bij de Heer komt in Sinaï? Ik heb mij, zegt vader Jade... 7.000 man doen overblijven die hun knie voor Baal niet hebben gewogen. Misschien waren er wel een miljoen Israëliërs. Er waren in ieder geval 400 Baal profeten. Die vielen aan met een zwaard. En dan komt hij voor één vrouw op de vlucht. Nou zegt God, ik heb er nog 7.000 door die de knieën niet gebogen hebben. We moeten er iets van leren om dadelijk Ezekiel te begrijpen. Als hij gaat praten over die wijnrank. Zo is er dan tegenwoordig, zegt hij, een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. Paulus praat in zijn tegenwoordige tijd, wij praten in onze tegenwoordige tijd. Is er tegenwoordig ook nog een, een volk overgebleven, denkt u? Kunnen we met Paulus zeggen, zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd, 2008, een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. Wie durft de hand op te steken? Ik ben erbij, naar de verkiezing der genade. Ja, heb je het zomaar gekregen? Of heb je gezegd, ik heb het woord van God gehoord, ik ben gaan doen wat hij zegt. Echt waar, je kan zeggen, halleluja, Jezus prijs de Heer, maar je doet niet wat God zegt, dan zegt hij later te vergeefs, ik ken je helemaal niet. Ja, ik heb demonen uitgedreven, ik heb uh, zieken genezen. En ja, maar ken je helemaal niet, joh. wie ben je nou? Hij ken je dus niet. Hij zegt gewoon tegen hem, jij achter. Dus er gaan een hoop mensen bedrogen worden als wij niet getuigen zijn, vrijmoedig over wat we geleerd hebben. Er is dus een overblijfsel vandaag naar de verkiezing der genade. Dat woordje genade, moet je eens kijken wat er staat in de grondtaal, in het Grieks. Dat is het woordje charis. Wie kent het woordje charis? Charismatisch, charismata. Dat zijn genadegaven. Wij hebben daar bepaalde ideeën over die genadegaven. Maar het woordje genade is is. Wat staat er nou bij? Dat wat blijdschap, vreugde, genot, charme, lieflijkheid schenkt. Dus wat doet het genade? Dat schenkt je iets. Er staat nog achter welwillend spreken. Maar van wie ontvangen we genade? Dat is van Jabe, onze God. Dus hij spreekt ons liefdevolle dingen toe... Die blijdschap, vreugde, genot, charme, die spreekt God tegen ons. Hij biedt dus genade aan. Mooi is dat, hè? In puntje 2 zegt hij, de geestelijke toestand van iemand die door de macht van de goddelijke genade geregeerd wordt. Dus uit die liefdevolle woorden van de Vader, daardoor laten wij ons regeren en dan gaan we naar wandelen. Dat is genade. Dus er zijn nog mensen in Israël, hoewel Elia zegt ze hebben me allemaal, ze hebben u verlaten. Hij zegt ik heb er nog 7000. Die wandelen naar de verkiezing der genade. Die hebben vreugde in de woorden van Jaren en daar wandelen ze in. Die anderen die hadden wel de wet, maar ze dienden ook de afgoden. Daarom hebben we vorige week gesproken: als u dan naar de profeet toe gaat, en ik heb zo'n probleem, heeft u nog een woord van de Heer? Dan heeft de Heere God al tegen die profeet gezegd... ...hé, hey, er komt dadelijk een man of een vrouw naar je toe... ...maar die heeft ze afgoden in zijn hart. Zeg, nou, als je dan gezien hebt wat vorige week die profeet moet gaan vertellen... ...ik denk dat die wijze mannen of die mannen van Israël ook even staan en rillen als een rietje. Want het was verschrikkelijk wat we vorige week gehoord hebben. We gaan het dadelijk weer horen. Niet omdat ik u bang wil maken... ...maar ik wil je laten zien wat een vreugde dat het is... ...om in zijn wegen met blijdschap te wandelen. Dat betekent niet alleen zijn Sabbat vieren, maar met vreugde de feesten, langmoedig zijn, barmhartig zijn, genadevol zijn, maar ook rechtvaardig zijn. Wat recht is, moet je gewoon recht noemen en naar handelen. Indien het nu door genade is, dan is het ook niet meer uit te werken. Wie heeft het van u verdiend? Helemaal niemand. Denk niet, ik vier de Sabbat, ik vier de feesten, dan nou heb ik genade ontvangen. Echt niet waar. Maar omdat we genade ontvangen hebben, doen we al die dingen. En omdat we dat zijn gaan doen, is het voor God een aanleiding om te zeggen... Kijk eens, daar gaat ie. We gaan de overwinning schenken. We gaan die vijand op de, op de, langs de kant houden. Want anders is genade geen genade meer. Wat hij nu zegt van deze tijd, Paulus... In de tegenwoordige tijd, een overblijfsel naar de verkiezing der genade... Dat was het ook in de tijd van Babel... De tien stammen waren er al uitgegooid, wereldwijd werden ze verstrooid. En die twee stammen, daar was een gedeelte al in Babel en een gedeelte nog in de tempel, in Jeruzalem. Daar komen we dadelijk op terug. Maar diezelfde situatie als toen, zitten wij middenin. Wij zitten ook midden in Sodom en Gomorra. We zijn een Gods, als levende stenen gebouwd tot een geestelijke woning. Maar oh wee, als dat bloed van Christus wat voor je gestort is en betaald is, nou blijkt dat je je ogen richt op afgoderij. En je komt dan voor het aangezicht van de profeet of van God en zegt, Heb God nog een woordje voor me? Dus nou, ik heb wat voor je. Maar dat is heftig. We zitten in exact dezelfde situatie. We moeten met blijmoedigheid de Heer gaan dienen in alle wegen die we maar kunnen. Het is een vreugde om door die genade van God te leven. Dat is Gari's. Dat is een gave, een charisma, een charismata. Je kan ermee leven om zo aan de gang te gaan. Moet je luister, hij zegt nog veel meer in Romeinen 11 vers 7. Met een vraagteken. Wat dan? Hetgeen Israël najaagt. Dat oude Israël. Heeft het niet verkregen. Maar wie heeft het wel verkregen? De uitverkorene deel heeft het verkregen. Dus Israël heeft al een enorme klap gekregen, de hele stad verbrand, alles is eruit gejaagd. Ze zijn zelfs bijna 2000 jaar weg geweest en nu nog maar 60 jaar komen ze weer terug. Maar je kan dus niet zeggen dat daar een enorm godvrezend volk aan de gang is. Er zitten er maar enkele tussen die de Shua als heer hebben aanvaard en daarmee willen leven. Begrijpt u het? Het uitverkoren deel, zegt hij, heeft het verkregen. Ik heb het tussen haakjes achtergezet, genade. En de overigen zijn verhard. Dus er is een deel wat Messias Yeshua aannam en er is een gedeelte wat verhard is. Dat zijn echt twee volkeren. Ook in de dagen dat ze in Babel waren, was er een gedeelte dat offerde trouw voor hun zonde, uitziende op de Messias die nog komen moest. Dat zijn degenen die het verkregen hebben. Maar die anderen, die hebben wel geofferd. Dus denk ik denk, nou is goed hè, vandaag niet één uh, koe offeren, ik doe er vandaag eens drie. Dan zeggen al die mensen, zo, die hebben drie koeien geofferd. Maar het zegt helemaal niks. Want je offert niet omdat je het zo leuk vindt om te offeren, maar om je ziel te reinigen door het bloed van dat Messiasjam wat nog komen moest. Dus er is een heleboel wetticisme, wettisch gedrag, maar de liefde, de barmhartigheid, de trouw, de genade is niet aanwezig. God kent je nog geen eens. Want hij kent je hart. Hij zegt: die overigen die zijn verhard geworden. Gelijk geschreven staat over die overigen. God gaf hun een geest van diepe slaap. Nou, als je denkt je eeuwige schepper te kunnen eren. met allemaal offers te brengen naar de wet. dan denk je: zo, hebben we goed gedaan, Heer de God. Echt waar, die een probleem. Echt waar. Als een man aan zijn vrouw alleen maar geeft wat hij naar de wet verplicht is. dan is hij binnen de kortste tijd zat. En als een vrouw dat aan de man geeft, wat ze naar de wet moet geven. Nou, dan is het binnen een half jaar zit zat. Als de liefde weg is en de trouw, wat zegt dan de wet nog? Maar Jezus zegt heel duidelijk, het ene moet je doen, maar de barmhartig en de trouw niet nalaten. Het is één compleet geheel. Lieve mensen, hier gaat hetzelfde principe aan de gang. God gaf hun een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien, oren om niet te horen, tot de dag van vandaag. Dat komt omdat hun hart niet goed staat voor God. Ze komen voor zijn aangezicht en ze hebben de afgoder nog in de hart zitten. Daar moet je gewoon over nadenken. Je zit je niet triest te maken vandaag, maar je moet erover nadenken dat als er afgoderijzen zijn, zegt, zo, dan gaat het vandaag echt overboord, Gaat dus niet meer gebeuren. Maar het is nog steeds een aanloopje naar Ezekiel, hè? Hier heb je hem al. De tekst die we vorige week met u behandeld hebben, een groot deel daarvan, staat in Ezekiel 14, vers 21. Maar, zo zegt Adonai Jabe. En toch al zend ik ook mijn vier zware gerichten. Dat waren het zwaard, de honger, het wilde gedierte en de pest. Over dat volk wat helemaal ongehoorzaam was. Wat ontrouw was. Wat afgoderij bedreef met alle afgoden, maar God niet meer diende. Hij zegt uiteindelijk zal ik je laten innemen door degene waarmee je gehoereerd hebt. Hij geeft je dus over aan datgene waaraan je verslaafd bent geraakt. Dus ben je verslaafd aan wilde vrouwen, dan word je er aan overgeleverd. Ben je verslaafd aan alcohol, drugs of andere dingen waarvan God zo doet het niet. Er komt een dag, ben je er volkomen aan overgeleverd en je bent reddeloos. Of de genade van God moet opnieuw je leven aanraken. Lieve mensen... Als ik zwaard, honger, wild gedierte en pest naar Jeruzalem zend om daar mens en dier uit te roeien. Zie, dan zullen er daar overblijven die ontkomen. Kunt u het nog herinneren van vorige week? Wie er ontkomen waren? Dat waren nou niet de zoon en de dochter die zo rechtvaardig waren. Maar God liet uit dat volk dat die vernietigde nog mensen overblijven die ook intens goddeloos waren. Ik hoop dat je het kunt herinneren hoe het gegaan is vorige week. Luister goed. Die eruit geleid worden uit Jeruzalem. Zonen ze wel als dochters zien. Zij zullen tot u uitgaan. Gij zult hun handel en hun wandel zien. Dus er komt iemand uit Jeruzalem. Wat helemaal vernietigd wordt door alle vijanden. En er zijn er dan een stuk of tien. Die komen er strompelend uit. En die komen gelukkig bij jou dan wonen. In je land. Nou, Ik zal die lieve mensen opnemen. En dan ga je zien tot ze in en in verdorven zijn. Liegen, stelen, bedriegen, kwaadspreken, afgoderij plegen ze. Ik zeg het nou heel nadrukkelijk. Dat gebeurt hier. Wanneer ga je dan hun handel en wandel zien en getroost worden over het onheil, zegt God. Dus dat onheil wat over Jeruzalem komt, dat zullen we zien aan diegenen die eruit komen. En dan worden we door dat onheil nog getroost. Want de Heer zegt, nou snap ik het. Waarom die dat hele zaakje uit elkaar geslagen heeft. Als die Sodom en Gomorra zou vernietigen. En er komen er nog tien uit Sodom en Gomorra, die nog steeds goddeloos zijn. En die komen bij jou in de buurt wonen, zeg je. Nou, ik kan wel zien dat die uit Sodom en Gomorrah zouden komen. Tjonge, toch wel rechtvaardig van God dat iets zo vernietigd heeft. Dit verhaal staat er in deze tekst. Maar je moet blijven lezen, je moet kijken wat er gebeurt. Als u dan hun handel en wandel zien en getroost worden over het onheil dat ik, zegt vader Yahweh, over Jeruzalem heb doen komen. Al wat ik daarover heb doen komen, is door de hand van God gebeurd. Via de hand van de vijand. Ja, zegt hij vers 23, zij zullen u troosten. Wat zal ze troosten? We hebben het over het onheil. We zien de goddeloosheid nog van die mannen. Dan zal dat onheil wat God erover gebracht heeft ons troosten. Wanneer gij hun handel en wandel zult zien. Gij zult weten dat ik niet zonder oorzaak gedaan heb. Al wat ik daar gedaan heb. Luidt het woord van Adena Yahweh. Zo gaat hij om met Israël. Even terug naar de eerste tekst. Heeft God zijn volk verworpen? Echt niet waar. Hij verwerpt zijn volk nooit. Want hij is trouw aan het verbond. Heb je het door? Wij moeten dezelfde slag maken, alleen dan in de dag van vandaag. Want God is niet veranderd. We gaan naar Ezekiel toe. Waar de kern van het woord is van vanmorgen. Ezekiel 15, vers 1 tot 4. Het woord van Yahweh kwam tot mij, zegt Ezekiel. En wat zegt Yahweh? Mensenkind, wat heeft het hout van de wijnstok voor op alle andere rankend dragend hout tussen de bomen van het woud. Nou, dat is een beetje een lange zin, maar verstaat u de zin? Mensenkind, wat heeft het hout van de wijnstok nou meer te bedienen dan het, uh, het hout van de klimop? Hebben u wel eens een klimop gezien? Een oh, hedera, dat takje wel eens vastgehouden, maar het uitgroeit allemaal. Wat kan je ermee doen met zo'n takkie? Echt niet waar. Kijk, kun je moet Ezekiel horen van vader God. Ezekiel, wat heeft nou het hout van de wijnstok? Ik denk, ik zal er een tekeningetje, een fotoje laten zien. Wat heeft nou dit hout meer waarde dan van een uh, andere klimop? Wat denk je dat Ezekiel zegt? Nou, hij zegt niks. Hij denkt, wat gaat er nog meer komen? Dat eerste vers heeft een vraagteken, hè? Wat heb ik nou voor op al het andere ranken dragend hout? Vraagteken, hè, onthouden. Neemt men daarvan hout om dat tot iets te verwerken? Of maakt men daarvan een pin om er van alles aan op te hangen? Vraagteken. Wie gaat er van dat hout van deze wijnrank een pin maken om je jassen op te hangen? Het heeft niks. Het had alleen maar tot doel om de vloeistof. ...sappen erheen te voeren, opdat die mooie vruchten eraan gaan. Als het ophoudt, als er dus geen vruchten meer aan het hout van de wijnstok hangen... ...wat doe je dan met het hout van die wijnstok? Je hebt toch helemaal niks? Je kan niks met het hout van die wijnstok. Het is alleen maar om... ...sappen te vervoeren. Als het volk van Israël de heerlijkheid en de liefde van God had verkondigd aan de wereld... ...dat waren die sappen van die wijnrank... Lieve mensen, had er een vrucht gegroeid en gestaan schitterend. Maar dat volk doet het niet. Het verlaat Yahweh, de schepper van hemel en aarde... en gaat honderden afgoden dienen. Het is een zootje in Israël. Net als in de tijd van Elia, maar er waren er toch nog wel... die de naam van Yahweh aanliepen. Dit is de tweede vraag. Wat zegt God eroverheen? Wat gebeurt er met die takken? Met dat hout? Zie, het wordt tot voedsel aan het vuur gegeven... Het vuur heeft de beide uiteinden verteerd, het middenstuk brandt. Nee, dus het brandt nog. Het heeft niet gebrand, het brandt. Deugt het nog om verwerkt te worden, zegt vader Jawe? Ik denk dat die ECGO denkt, ja dat is wel de derde vraag die hij stelt. En hij ziet maar dat takje voor hem. Wat gaan we doen met die wijnrankstok, hè? met dat hout van die wijnrank? Terwijl vader Jawe zegt, de uiteinden zijn al helemaal verbrand en het middenstuk brandt toch. Nou, normaal gooien het al weg ter verbranding. Nou, dat, dat, dat stukje is er nog zitten. Wat ga je doen? Zelfs toen het nog gaaf was, nog niet verbrand was, werd het niet tot iets verwerkt. Hoeveel te minder als het vuur het verteerd heeft en het verbrand is. Zal het dan nog tot iets worden verwerkt? ECGL, vraagteken. Ik denk die ECGL die wordt helemaal niet goed. Die blijft die plant maar zien. En God stelt maar vragen. Vindt u dat niet vervelend om zoiets te lezen? Stel me voor dat hij het over u heeft. Ik zeg niet dat het zo is. hè? Altijd over een ander praat hij. Hè? Stel me voor dat wij dat hout zijn. Hoeveel sappen gaat er door de gemeente heen? En hoeveel voeding geven we aan onze omgeving? Hoeveel vrucht dragen we? Want als het alleen maar een takje is wat sap doorgeeft, maar er komt geen sap uit. Wat doe je daarmee? Zelfs als het nog niet verbrand is dan haal je bij elkaar en dan verbruin je net. Laat staan, als je net gezegd hebt, nou zijn de uiteinden al verbrand, het middenstuk brandt nog. Nou, het is, het is zo radicaal wat vader zegt. Daarom, zo zegt naar Jawe, zoals ik onder het geboomte van het woud, het hout van de wijnstok tot voedsel aan het vuur gegeven heb, zo zal ik de inwoners van Jeruzalem overgeven. Moet je eens voorstellen dat hij dat zegt van de gemeenschap in Vind je dat vervelend om erover na te denken? Ik vind het heerlijk dat er zo'n profeet in Israël is om dat volk te ondersteunen. Maar dat volk dat was zo afgevlakt. Helemaal buiten de orde. Helemaal het doel gemist. Vader is zo verdrietig. En dadelijk blijkt hij ook nog de echtgenoot te zijn van die vrouw. Dat komt pas in het volgende hoofdstuk. Dat moet je de komende weken maar gaan bestuderen. Als we dan weer een beetje terug zijn van vakantie, gaan we daarop doorbreien. Dan ga je zien hoe heerlijk het is ja, om gewoon een goed huwelijk te hebben. Want God heeft veel verdriet geleden. Zo zal ik de inwoners van Jeruzalem overgeven. Hij zegt ter verbranding. Vier keer een vraagteken, lieve mensen. En ik zet er een uitroepteken achter. Dus als we niet tot de vrucht komen om de sappen van het woord door te geven aan de volgende generatie. zit hij, ja, hij, moet ik je dan maar overgeven? Blijf er alleen maar over denken. Ezekiel 15 vers 7. Ik zal mijn aangezicht tegen hen richten. Hij heeft het hier weer over Israël, Jeruzalem. Al zijn zij aan het vuur ontkomen, toch zal het vuur hen vertieren. Zo, in dat vorige hoofdstuk waren er een stelletje uit Jeruzalem gekomen, waaraan we aan hun daden konden zien, tot God eerlijk is geweest om het te vernietigen. was rechtvaardig. Over deze takken zegt hij hetzelfde. Ik zal mijn aangezicht tegen hen richten, al zijn zij aan het vuur ontkomen, toch zal het vuur hen verteren. En gij zult weten dat ik jade ben, wanneer ik mijn aangezicht tegen hen keer. Eigenlijk zien we het nog. We zien ons Joodse Israëlische volk in Jeruzalem. Een heel groot gedeelte gedraagt zich intens, goddeloos. En eigenlijk zeg je: jongen, jongen, jongen. Als dat het verbondsvolk van God is. Ja, geen wonder dat God het ooit daar gedaan heeft. Maar we zien daar ook een volk in. Wat de Heer aanbidt. Wat hem groot maakt. Wat de weg doorzet ondanks alles. Zolang er nog maar vijf gelovigen in Sodom waren geweest. Had hij het niet vernietigd. Dus er zijn zeker meer dan vijf rechtvaardigen in Jeruzalem, anders zouden die het zo uitgeveegd hebben. Ook in Alblassedam. Er zijn nog steeds meer dan vijf rechtvaardigen in Alblassedam, anders had het net geworden als Amsterdam. Of als Sodom en Gomorrah. Vindt u het goed om het te horen? Want God is heel serieus als hij dingen tegen ons zegt. Hij zegt, gij zult weten dat ik Jade ben, dat is degene die achter zijn woord staat, wanneer ik mijn aangezicht tegen hen keer. We hebben het dus weer over de het hout van de wijnrank. Als het vandaag niet verbrandt, ik zal het dan morgen verbranden, maar dat vuur gaat erachteraan. Het land zal tot een woeste gemaakt worden omdat ze ontrouw geworden zijn, luidt het woord van Adonai Jare. Geen vrolijke boodschap vanmorgen, morgen hè. Dan gaan we terug naar Paulus toe. Die zegt, goed, met een uitroepteken. Zij zijn om hun ongeloof weggebroken. En gemeente Immanuel-Albassadam staat door geloof. Wees nou niet hoogmoedig tegen dat Joodse volk. Want we zullen ze zegenen. Amen. waar. We praten de kwaaie daden niet goed. Maar we zullen ze zegenen waar we ze zegenen kunnen. Onze Messiaanse broeders die er zitten hebben een zwaar leven. Maar we zullen ze zegenen met gebed en met financiën. Zodat ze kunnen opbouwen binnen Israël, binnen Jeruzalem. Zodat God niet nog een keer dat hele volk aan de kant moet schuiven. Want vanwege de vijf rechtvaardigen in Sodom had hij het niet vernietigd. Dus ik denk ook niet dat het vernietigd gaat worden. Want de Heer staat op punt terug te komen. Er moet nog zoveel dingen gebeuren. We zullen ons verbazen. Maar hij zegt tegen dammetjes die hier vergaderd zijn op de Shabbat, wees niet hoogmoedig, maar vrees. We hebben dat ooit dat boompje laten zien, waarvan de olijftak is afgebroken en waar een andere tak is afgebroken. Die heidense takken die zijn weer ingeplant, maar hij zegt wees niet hoogmoedig, want ook die olijftak van jou die kan zo weer afgebroken worden als je niet blijft staan in geloof. Want indien God de natuurlijke takken, Israël, niet gespaard heeft, hij zal u ook niet sparen. Dus wanneer wij volhouden door in ons hart de afgoderij vast te houden, dan zegt God, oh, ik heb nog wel een boodschap voor je. Hij waarschuwt die profeet van tevoren. Hij zegt, oh, er komt er weer een. Gaat ze maar vertellen wat ik gezegd heb. Ze zeggen, nou, kijk, broer, zus, zo spreekt de Heer. Is het nou nu beter dat je dat neerlegt en dat je dus gewoon... Ja, maar dan wordt het moeilijk. Die kan ik niet vergeven en die wil ik niet vergeven. En die, nou als ik hem voor mijn wielen krijg. Snap je het? Terwijl zelf hun zonden vergeven zijn, gereinigd door het bloed van Christus. Maar dat is puur afgoderij. God zegt dat we banghartig moeten zijn. rechtvaardig, genadig. Let dan op de goede tierenheid Gods en zijn gestrengheid. Dit is een heel mooi woord. Let dan op de goede tierenheid Gods. Hé, hey, wanneer moeten we er aan denken, hij zegt in vers 21, als God de natuurlijke takken Israël niet gespaard heeft, hij zal ook u niet sparen. Waar moet u naar kijken? Let dan op de goede tierenheid Gods. En zijn gestrengheid over de gevallene gestrengheid. Echt waar, als je zegt ik ga door, dan zul je vallen en dan zul je ook de gestreng, gestrengheid van Jabe ontdekken. Maar over u, broeders en zusters, Immanuel... Over u goede tierenheid. God, indien gij bij de goede tierenheid blijft, anders zult ook gij weggekapt worden. Hoe bedoelt hij, eens gered, altijd gered? Zeg u de aan op, eens gered, altijd gered? Het klinkt zo mooi in het algemeen christendom. Echt niet waar. Er komt een dag dat je voor Gods troon staat en ze ken je niet, jij wetteloze. Jij die de Torah schendt. En maar zeggen, de wet is weggedaan, de wet is weg, halleluja, ik heb genade ontvangen. Laat het maar zien, want het is altijd nog luisteren. Hoor, Sma Israël. Over u, broeder en zuster, goede tierenheid, dat is het woordje 5544 in de stroom. Dat is krestotus, goede tierenheid. Dat heeft te maken met goedheid, rechtschapenheid, goedhartigheid, vriendelijkheid, bruikbare goede dingen of daden. Ik wil je geen schitterend woord? Dat is de goede tierenheid Gods. Zo handelt God. In goedheid, rechtschapenheid. Maar wij die de geest van God ontvangen hebben... hoe zullen we handelen? Naar de goede tierenheid? Deze heren, vindt u dat niet mooi? We gaan naar het laatste stukje. Want de genade Gods... dat is datgene wat u door de heilige geest ontvangen heeft... door geloof. En omdat u rechtvaardig bent, gaat u ook naar die weg wandelen... Als je het moeilijk vindt, ja, dat is jammer dan. Maar door oefening baart kunst. Als je vandaag die kan vergeven, je zal zien, heb je het één keer gedaan. Dan denk je, nou, ik vergeef al bij voorbaat. Als ze lelijke dingen zeggen. Als ze gekke dingen tegen me zeggen, nou, ik kan er niet meer boos aan worden. Want ik weet wat vader van me zegt. Hij heeft me hartelijk lief. Hij was bereid het bloed van zijn eigen zoon voor mij te geven. Kunt u voorstellen hoe lief God ons heeft? De genade gods is verschenen, heilbrengend aan... Alle mensen. Amen. Yeshua aan het kruis. Dat is Gods genade. Om ons op te voeden, zodat wij, broeder en zuster, de goddeloosheid en de wereldse begeerte de zakende, dus dan moeten we van mij stoppen, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld zullen leven. Het is een vreugde om dat te doen. Als je zegt, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in dat gedoe. Nou, moet het anders doen. Je bent niet verplicht om dat te doen... maar de Heer stelt je voor een keuze. Ben je schepper? Dien mij nou, want dan kom je tot je doel in je leven. Verwachtende, lieve mensen... dit is wat we kunnen zeggen, hè? Verwachtende de zalige hoop... en de verschijning, de heerlijkheid... van onze grote God en heiland Christus Jezus. Messias Jezus gaat dadelijk verschijnen. Ben je bereid om hem te ontmoeten... Zo gaat het gebeuren. Ben je bereid om hem te ontmoeten? Die zich voor ons heeft gegeven... om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid... en voor zich te reinigen een eigen volk... vol ijverig in goede werken. Het is heerlijk om tegen een zachterijn te zeggen... joh, God, heb je echt lief. Echt waar. Waarom ben je zo zachterijner? Ja, maar Piet en Jan en Kees en daar... en mijn vader, je moet het eens weten. Zie je, vergeef die man. Hoe bedoel je vergeven? Van mij mag die afwijt wilde dat maar in. Als die voor mijn wielen komt, dan. die raakt nooit zijn ellende kwijt, die persoon. Of hij moet breken met dat afgoderij van die boosheid en die haat. Hij moet gaan zeggen: Vader, ik mij is veel kwaad aangedaan. Ik ben blij dat u mij vergeven hebt. Ik vergeef al mijn boosdoeners die mij kwaad gedaan hebben. Kunt u het voorstellen? Dan ga je dus handelen zoals de Heer het wil, want hij wil je bereiden voorbereiden om je vol ijverig te maken in goede werken. Als mensen jou dan ontmoeten, en zullen zeggen, zo, nou weet ik hoe God het bedoelt. Dan zullen ze met vreugde christen worden. Lieve mensen, ik zou zeggen, shabbat shalom, mogen uw hart gericht zijn om de Heer te ontmoeten in heerlijkheid, en tot je er ook klaar voor bent om te zeggen, hem heb ik verwacht, hij gaat ons gelukkig maken. En we gaan hem zo tegemoet in de lucht. In